Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De W. Van Huizen is vorig jaar met ruim 5% gedaald. Op 1 januari bedroeg de gemiddelde waarde 211.000 euro. Het laagste niveau in 7 jaar tijd. De W.O.Z-waarde wordt door de gemeente en de fiscus gebruikt bij de belastingheffing. En loopt ongeveer een jaar achter op de huizenprijzen. In Utrecht is de gemiddelde W.O.Z-waarde het hoogst. In Groningen het laagst. De Verenigde Staten hebben Noord-Korea gevraagd om drie Amerikaanse gevangenen vrij te laten. De drie waren gisteren te zien bij CNN. De nieuwszender mocht onder strikte voorwaarden met de gevangenen praten. Een van hen is een missionaris die tot 15 jaar cel is veroordeeld... omdat hij van plan zou zijn geweest om het Noord-Koreaanse gezag omver te werpen. De andere twee Amerikanen wachten nog op hun proces. De taxidienst Uber is in Duitsland per direct verboden. Volgens een rechtbank in Frankfurt beschikt het bedrijf niet over de juiste papieren. Bij Uber kunnen mensen een taxi bestellen via een app. Volgens de taxibranche gaat het om oneerlijke concurrentie. Uber kan nog wel in beroep gaan, maar mag zo lang niet rijden in de Duitse steden. In Nederland is Uber actief in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.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 Het gaat weer wat beter met de natuur in Nederland. Sinds 1950 gingen veel soorten planten en dieren achteruit. Maar volgens het CBS is die achteruitgang de laatste 20 jaar gestopt. Met de meeste zoogdieren gaat het zelfs iets beter... omdat er maatregelen zijn genomen om de natuur te herstellen. Het weer, op veel plaatsen zonnig. Alleen in het Noordoosten is er bewolking met kans op een bui. Het 20 tot 22 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 met nu ZFM luncht. Waar? Het lunchprogramma oh. van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. En dat klopt helemaal. Een goedemiddag bij weer een nieuwe aflevering van de ZFM Lunch op de dinsdag. Ik denk wat een rare stem horen we nu. Ik verwacht Charlotte. <hijen> oh, die is hey. lekker op vakantie. Nee, tweet, tweet, tweet, tweet. Nee, hij is er niet. Nee, nee, nee. nee. Hey, je nee. mag hem met mij doen. Die zit uh, bij de Canarie Piet. Ook oh, nee. bij de Canarie Piet, hè? Ja, U ja, bij ja, de Canarie ja. zijn. Pla Playa del Inglis. Ja, leker. daar zit hij. Tweet, tweet, Hoe oh, dat tweet, wil tweet. ik ook? Zit je te luisteren? Heb je het nog naar je zin, Charles? Ik hoop het wel voor. Ja, ja, goedemiddag luisteraars. Hartelijk welkom bij ons heerlijke tussen de middag programma Zandvoort Lunch. Ja, ik... Allereerst natuurlijk een smakelijke maaltijd. Ja, eet smakelijk allemaal. Ja, Fijne lunch. Een glaasje melk erbij. Kopje koffie, kopje thee. Heerlijk. Heerlijk. Glaasje judoran. Ik ben wel benieuwd wat ze <laughs> eten, eigenlijk allemaal. Wat de ja. Laat u ons eens weten ja. wat u nou vandaag aan het eten bent. Bel ons de eens op. Rechtstreeks naar de studio. Ja. 57-30393. En dan horen we graag wat u eet en waarom. Ja, of via Facebook mag het ook natuurlijk, via de zand ja, voor Lunch Ja, maar daar roepen we het wel om. Ja, ja zeker. Ja, wereldnieuws. Absoluut. Ja, ja, ja, ja. Hey, je bent echt ja. helemaal nieuw. Dolly, goedemiddag overigens. Goedemiddag. Dat leuk dat uh, jij tegenover me zit. Maurice, ja, we gaan, ik zit vandaag gezellig samen met uh, Maurice. Ja, normaal gesproken zitten wij uh, naast elkaar achter de computer ja of uh, in de ontvangstruimte een leuke bakje te doen in de keuken in de ja, keuken ja, of, ja ik ja. noem het ontvangstruimte vind ik <laughs> veel leuker jolte gaat je op de dan daar hebben we al langs angst rijden <laughs> nee, nee maar uh, gezellig en ik ben voor het eerst eigenlijk weer zonder jas de deur uit gegaan weet je dat ja, wat lekker weer, hè? Yeah, oh, man, als je dacht toch weer zo begint met zo'n mooi zonnetje. Maar, Genieten. maar, maar, ik heb hier ergens het weerbericht uitgeprint... en het uh -oh. gaat weer niet zo blijven. Heb u weer een, uh, een direct uh, uh, linkje met uh, Lex van der Hoorn? <laughs> Op zijn uh. minst, ja. <laughs> nee, nou, maar het... het gaat allemaal meevallen. Het blijft gewoon een lekkere na meteorologische nazomer, hè? Zoals ja, we dat noemen. Ja. Maar het is nu officieel de meteorologische uh, ja. uh, herfst, hè? Ja, meteorologische herfst. En uh, de astronomische herfst begint zo rond 21 september. Maar dat was ook nog afhankelijk van een aantal factoren. Had, uh, heeft uh, Sylvia de Leur gisteravond uitgelegd. Mark. Ja, het heeft te maken met de zonsondergang, zonsopgang. Met, precies, dus, uh, precies. Nou, in ieder geval een hele hoop. Nou, wij geloven het wel. We gaan lekker muziek maken. En om half 1 het regionale nieuws. En half twee een update van het regionale nieuws. En natuurlijk mensen... De oproep van de week. De oproep van de week. Daar hebben we ruimte voor in dit Kijk. programma. Kijk, Bent u op zoek naar iets of iemand. Dat ene ding wat u maar niet gevonden krijgt. Of die persoon die u maar niet gevonden krijgt. Wij helpen u daar heel graag mee. Dus uh, mocht u een oproep willen laten plaatsen. U mag het ook zelf doen. U mag inbellen. U mag uh, even via Facebook laten weten. Wilt u bellen dan kan dat dus op 023 57 30... 393. En dan plaatsen wij een oproep voor u in de hoop dat, uh, dat uw droom een waarheid gaat worden. En ik dat ben ik al uh, heel lang uh, iemand kwijt. Wie ben je kwijt? Mijn goudvis, Blub. Blub. Ja, die is we een, een uh, in het riool gaan zwemmen. Goed. Die is nooit teruggekomen. Oké, okay, had je nog wel naar hem gezwaaid? <laughs> ja, ja, ja, ja. Ik heb wel naar hem gezwaaid. Goed, dames en heren. Nou, maar de eerste oproep, oproep heb hebben in? we al. Zo'n oproep niet dus, of wel? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Okay. Heeft u ooit uh, bij uw toilet een uh, goudvis naar boven zien komen en <laughs> heeft u hem uh, daaruit gevist en in een kommetje gezet? Als hij reageert op de naam blub, dan is hij van Maurice. Nou, en, dankjewel. Uh, wil je hem wel terug eigenlijk? Nee, hoeft niet. Oh, dat hoeft niet. Nou, nee, ja. Ik wou wel nog een paar laatste woorden tegen hem zeggen. Oké, okay, dus hij wil nog één keer contact met ja. blub. Het lijkt mij een mooie tijd om een plaat op te zetten. Want dit gaat weer allemaal nergens <lacht> dit over. Dit gaat he? weer de hele goede <lacht> kant op. Dus wil je een oproep plaatsen, bel naar de studio 0325730393 Of wil je even laten weten wat je op dit moment aan het lunchen bent. Mag je ook bellen met de studio of via Facebook via Zandvoort Lunch. Maar de nu zomerse muziek. Yes. Want ik vind het zomer. En ik, ik doe, doe het ervoor. Oh, oh. Magic. You have to imagine. Imagine. Oh Oh oh.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 Golden grand Piano, my beautiful ooh, you. Ooh, I'd leave it all. Zie je ook zo met je libido? Ooh, ja, ik denk. Ja, hier. <laughs> ik ik, ik my zing niet naar mijn libido. Nou libido? <laughs> ik denk, wat is dat nou voor een raam? Maar we hebben het even opgezocht, de mensen. Hij zingt I'd leave it all. En wij verstonden. But for you, for I, you, I'd, I'd, I'd leave, leave it, it all. all. Jij verstond echt libido tussendoor. Ik he? verstond libido. Ik denk, ja. hoor ik het nou goed? Nou ja, ja, ja misschien het. toch maar eens zo'n Philips oorbellen aanschaffen. Hè? Nou ja, ja. Dus je kan ze kopen tegenwoordig. Nee, ik ga, uh, <lacht> dan ga ik niet verder door. Maar <lacht> <lacht> Wat gaan we, trouwens, mensen. Ja. Je, u mag ook een verzoeknummer indienen, hoor. Mijn Ik uh, gedachtagang... moet uh, Maurice het hele tijd bedenken. Dat, dat lukt wel. Ik heb een hele lijst klaarstaan. Maar het okay. lijkt me zo leuk om invloed te krijgen... en input te krijgen van uh, jullie luisteraars thuis. Ja, zijn we wat heel Wat heel moet ik nou mee. gaan draaien? Ja. ja. Afgeveer we weet nu... ik het niet meer. Nee, precies. Net als wat huisvrouwen hebben van... wat moeten we nou vanavond weer eten? Ja, wat moeten we... Ja, zo wat... zitten wij hier van... ja, wat moeten we nou straks weer draaien? Ja? Help ons. Help. Help. Help. Nou, ik weet het wel. <laughs> Mogen ik we een verzoeknummer? Gaan... Ja, wat gaan, we doen? wat gaan we doen? Ik weet wel wat we nu gaan rijden. Mogen okay. we een verzoeknummer doen? Ja? Ja? ja? ja. Mag ik deze aanvragen dan? Atoo! Deze vind ik zo mooi. Ah, dat is ook een prachtnummer. Geweldig. YouTube. Goed gedaan, Maurice. Ja? Speciaal voor jou, Dolly. Ah. Stuck in the moment. With I'm afraid Of anything in this world nothing that I have Store, de Apple Store en op Amazon. Gewoon zoeken naar ZFM Zandvoort. Dan zie je het zwart-witte logo met een mooie nieuw erin. Downloaden En dan uh, blijf op de hoogte van het uh, laatste Zandvoortse nieuws. En het laatste ZFM nieuws natuurlijk. Wat zeg maar zelf? Wie wil dat nou niet? Zo direct om half 1 het regio nieuws. Het weer. Maar nu is nog wat muziek. Kwijt, Met de kick schuilend bij jou. Kwijt, en ik voel niet wie ik ben. Ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. Ik moet verder en ontken. Want in mijn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 van de kou, kon ik schuilen bij jou? Kon ik schuilen. En als je nou denkt, uh, dit nummer komt me erg bekend voor, dat klopt. Dit is een mooie zelf. remake van uh, In Your zelf. Arms. Maar het is de, prachtig de prachtig vertaald. Absoluut. Hele mooie Nederlandse tekst opgemaakt. Prachtig. De Rotterdamse band de Kick was dit met Schuilen bij jou. En ondertussen is het alweer uh, vijf seconden over half één. Voor Zandvoort en de regio. En dat betekent dat wij uh, live gaan overschakelen naar uh, Dolly Tempierik, recht tegenover me, met het <laughs> regio-nieuws. Ja, dames en heren, hier volgt aan het regionale nieuws van 2 september 2014. De politie is op zoek naar de 14-jarige Sara Tsitarska uit Zandvoort.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 6070. De aanleg van het fietspad tussen de ingang oase van de Amsterdamse waterleidingduinen en de natuurbrug Zandpoort over de Zandvoortselaan in Zandvoort loopt vertraging op door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in een andere zaak. Deze uitspraak heeft gevolgen voor de nationale en Europese natuurwetgeving.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 Een natuurtype met een hoog beschermingsniveau. Door de aanleg van... <laughs> ik heb een e-mail binnen. Oh, oh. oh, wat erg. Die heb ik vergeten uit te zetten. Sorry, dames en heren. is mijn schuld. Door de aanleg van het fietspad zou er een stukje grijsduin aangetast worden. Tegelijkertijd zou een flink stuk dennenbos verwijderd worden... waar zich nieuw grijsduin kan ontwikkelen. De totale oppervlakte grijsduin zou hierdoor toenemen. Door de uitspraak van het Europese hoofd... kan deze werkwijze niet meer toegepast worden...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 buurland België verandert helemaal niets aan Zwarte Piet. Het Vlaamse... Peter... Oh, sorry. <laughs> ja, ik ben best trots op ze, hoor. Want het Vlaamse Sint-Nicolaas-genootschap gevestigd in Sint-Nicolaas ziet geen enkele reden om iets aan de donkere huidskleur, rode lippen, gouden oorbellen of kroeshaar aan te passen. Nu niet en wat ons betreft nooit. nooit. Dat schrijft het AD. Het Nederlandse debat over het racistisch karakter van de Knecht wordt in Vlaanderen met verbijstering gevolgd, zegt Raf Rumes, secretaris van het genootschap. Wij begrijpen er niks van dat de discussie bij jullie zo uit de hand loopt. Wij hebben hier in al die jaren nooit één klacht over Zwarte Piet gehad. Nou, je ziet wat één klacht kan veroorzaken. Hè? Een hele hoop anderen. Ja, verschrikkelijk. <laughs> Rumes benadrukt, net als de Nederlandse voorstanders van Zwarte Piet... dat de knecht nooit racistisch bedoeld is. Piet heeft niets te maken met een koloniaal verleden. Er is maar een kleine groep kleingeestige mensen in Holland... die, denkt en die dat denkt. En die kleine groep is verantwoordelijk voor al het gedoe. Wij vinden dat heel Hollands. Het altijd beter weten en altijd maar met het vingertje zwaaien. Al dus, uh, meneer Rumes... En weet je wat nog het ergste is? Het is naar mijn inziens helemaal begonnen... zelfs met een uh, Amerikaanse vrouw... van uh, donkere afkom. Ja, maar... Die is ermee begonnen met een onderzoek... en dat soort dingen. En daardoor... dat, komt, dat komt omdat ze in Amerika... het hele feest niet begrijpen. Nee, daarom. En zich niet kunnen inleven. En uh, in Amerika zijn ze dus ook echt... anti-Sint-Nicolaas. Maar ze hebben wel de kerstman. Die hebben ze wel, <laughs> maar... Die, die, die, gebruikt, die gebruikt elanden... Hè, ja, om te en, helpen. En elfen. Kijk, en, uh, dat, dat Lilliputters, uh, elven. misschien moeten wij dat dan maar weer eens terug aanswengelen. Dat we de Partij van de Dieren een beetje daar uh, naartoe gaan sturen. <laughs> hè? Om zich te bemoeien met het kerstfeest in Amerika. Ja, dat ja, is ja, natuurlijk ja. heel zielig voor die elanden. Mensen, met hou er mee op en accepteer het feest zoals het is. Even op persoonlijke nood.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 Tijdens de kinderstranddag zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar... welkom bij Strandpavillon Telassa... om deel te nemen aan de vele activiteiten die worden georganiseerd. De kinderen kunnen deelnemen aan leuke sportieve en recreatieve activiteiten. En om mee te kunnen doen met de kinderstranddag... kopen de kinderen een deelnemerskaart voor 5 euro. De opbrengst van de kaartverkoop wordt voor 100% gedoneerd aan Make-A-Wish Nederland. En dan nog iets voor kinderen, ook voor grote trouwens. Op zondag 7 september is ook de open dag van de theaterschool... het Nest op leslocatie. In het louis -David Carré 1 te Zandvoort. Van 12 uur tot 4 uur. Hier kan iedereen een proefles komen volgen... en meer informatie krijgen over de lessen. Er zijn proeflessen te volgen voor kinderen, tieners en volwassenen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de theaterschool www.het-nest.nl/slash open-dag. En ook kunt u zich via die site inschrijven. En dan hebben we tot zover het regionale en Belgische nieuws gehad. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust-weerbericht luidt als volgt: Het is vanochtend zonnig in Noord-Holland.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 Woensdag is het droog, tamelijk zonnig en vrij warm met maxima tot circa 22 graden. De oosten tot noordoostenwind is matig van sterkte. En ook donderdag veel zon en warm. Vrijdag komen er wat meer wolken, maar het blijft vrij warm. Heerlijk mensen, lekker meteorologisch na zomeren. Daar doen we het voor. Zo is het. En zo direct om half twee suavemente, nog een keer de update van de regionieuws. Wees nu zomerse muziek. Elvis Crespo. Een nummer, hè? Heerlijk. Oh. En jij krijgt meteen zin in iets, hè? Zo! Gaan we ja. dansen. Want, uh, kijk, we zitten hier ook niet alleen te luisteren. We praten ook al met elkaar. Ja, niet en we veel, hè? He? Ja, niet veel. <laughs> maar we hebben wel wat afgesproken, hè, Maurice? We gaan op uh, salsa -les, uh... We gaan lekker met z'n tweeën op salsa -les. En als u dan de volgende keer weer eens kijkt, dan ziet u Maurice en mij hier door de studio gaan. Kijk dan daarvoor op wwwcfm livenl voor de webcams. En ons gewoon de CFM-app downloaden, kan je gratis en live meeluisteren. En dan via Tekst Kanaal 40. Yeah, you never said a word you Hollywood, samen Don't met de the Prick... Prayer in sync... Yeah, en wil jij nou je verzoeknummer aanvragen, dat kan... Ga even naar onze Facebookpagina... zonder voor de lunch... Of bel gewoon met studio 0325730393. Formidable. En dit is... Stromé Formidable... Tu étais formidable... J'étais formidable... Nous étions formidable...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 we zijn. We zitten in een wereld waar we niet meer zijn. We zitten in een wereld a we niet meer zijn. We maman, in een wereld waar we niet meer zijn. We zitten in een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 Het zit een formidable. Het is een formidable. En dit is voor mij een vaste prik op door de week avond. s'avonds rond de klok van half elf naar de televisie te kijken. naar Erty Late Night. En dan was deze artiest ook door mee. Nou, formidable hoe hij altijd optreedt. Ik vind het knap, ik vind het knap van onze zuiderburen. Maar de volgende artiest was er ook, die was er toen het net begonnen was. Nieuwe seizoen, was vorige week om precies te zijn. Dothan, van het mooie album Seven Layers. Hij heeft toen ook nog een uh, gouden plaat, geloof ik, uit mijn hoofd gekregen. Van uh, uh, Humberto Tan. Een Nederlands artiest. Dat wist ik helemaal niet toen ik me voor het eerst hoorde. Klinkt heel internationaal. En we beloven nog veel van ze te gaan horen van Dotan. Dit is het mooie nummer. Home. Run past the rivers. Run past all the light. Feel it crashing and burn.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 En zoals gewend krijgt u van onze mooie conferentie kunnen we weer even een beetje gaan lachen. Tenminste, daar gaan we vanuit, toch? <laughs> ik weet niet wat je uitgezocht hebt. We gaan het hey, horen. Het blijft een verrassing. Ik heb wat leuks uitgezocht okay. voor je. Oké, dus mensen, hou die radio aan, hè? En ren naar het strand en zet hem op. Zie je vanuit de jingle. Die doen we niet. <laughs> We gaan luisteren nog naar het laatste nummer. Rihanna, uh -huh. Voor de klok van 1 uur dan krijgen we nieuwsverkeer. De reclames, de commercials. De conference. En uh, half 1 weer, uh, half 2 moet ik wel zeggen. Johnny weer met een update. En dit is Rihanna.